Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De regels die het kabinet heeft bedacht om te zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen, zijn niet volgens de wet, zegt de rechter. Het idee was om familieleden tijdelijk niet hier te laten komen. Een Syrische vrouw die haar gezin naar Nederland wilde halen, spanne een rechtszaak aan en kreeg gelijk. Je hoort haar advocaat. We zien dit natuurlijk wel vaker, dat er gezocht wordt naar geitenpaadjes of mogelijkheden om onder regels die je niet uitkomen, uh, ja, om daar maar dan onder vandaan te gaan of te kijken of je het op een andere manier kan oplossen. En ik denk dat deze rechter heel duidelijk heeft gemaakt dat dat gewoon geen optie is. De rechter zegt dat het belangrijk is dat moeders en kinderen bij elkaar kunnen blijven. Veel ouders moeten een dag minder gaan werken of helemaal stoppen... omdat het te duur is om hun kinderen naar de opvang te brengen. De kinderopvang wordt volgend jaar duurder... maar de toeslag die ouders daarvoor krijgen stijgt niet gelijk mee. En dat betekent dat ouders per maand ineens meer zelf moeten gaan betalen. Een gedeelte wordt niet gecompenseerd en dat is 4 euro per uur per kind. Zo. Ja, en dan heb ik dus een tweeling. Je moet voor 11 uur, 11 uur betalen per dag... Keer twee, uh, keer twee dagen. Ja. En dat komt bij mij uit op ja, rond 800 euro per maand extra. Het kabinet laat de toeslagen niet helemaal meestijgen, omdat de Belastingdienst het niet meer aan kan passen. En de eerste trailer van de Netflix-documentaire over Harry en Meghan maakte al een hoop los in Groot-Brittannië. Maar sinds vandaag is er ook nog een nieuwe trailer. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's genders. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. Het Koppel doet hun verhaal over de breuk met het Britse Koningshuis. Over de serie zouden koning Charles en prins William, de broer van Harry, binnenkort crisisoverleg hebben. In totaal komen er zes afleveringen en donderdag is het eerste deel te zien. Het weer nog bewolkt met motregen. In Zuid-Limburg kan het wat sneeuwen. Morgen zon, maar ook buien. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Niet zo lang geleden, dus uh, volgens mij aan het eind van oktober... hebben ze dat aangekondigd dat ze een uh, single zouden uitbrengen. Want twee zelfs. En Voyeurism is de ene. En deze monolith is de ander. En die heb je net uh, kunnen horen. De Docile Bodies heetten ze. En ze komen uit Tilburg. En de zanger, de frontman dus van de band, is Sjoerd Arden. En als je goed luistert uh, naar het stemgeluid, dan denk je...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 This is what Gather you This world is your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 Omschrijven het is. Ja, dankjewel. Ja, het is heel erg uh, uh, vrolijk, denk ik wel. Veel eigenzinnige bied die eronder zitten. En, mm. uh, maar ik schrijf wel vaak over dingen die wat minder leuk zijn of die ik lastig vind, uh, die ik mee heb gemaakt. Maar ja, ik het altijd in een jasje die, die wat vrolijker is om er eigenlijk op die manier wat uh, beter mee om te kunnen gaan. Ja.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 Ja, zeker. Ja, dat wil ik ook wel altijd blijven doen denk ik. Ik vind het echt wel leuk, die afwisseling. Ja, komt er dan eigenlijk iets uh, van twee werelden bij één? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ook vaak voor, uh, voor de video's maak ik dan mijn eigen beats uh, voor onder die modefilmpjes. Dus in ieder geval niet stockmuziek uh, om te gebruiken. Ja. Dat juist, ja, het komt heel goed samen. Ja, wat, wat, uh, ja, wat maar heb je daar ook. Uh, want dat is niet zo. Maar uit de lucht uh, komen vallen, die, die belangstelling. Waar komt dat vandaan? Nee, ik heb. Uh, nou, vroeger was ik ook altijd al bezig met de camera. Echt al vanaf verklaars of aan. En veel uh, fotoshoots met vriendinnen. En uh, toen ben ik mode gaan stellen op de Amfi, modeschool. Dus mode met branding. En daar komt het eigenlijk ook altijd wel al heel erg in terug. Dat ik het best leuk vind om die beelden vast te leggen in plaats van uh, uh, bij een office werken om, om campagne te brengen. Vond ik het wel leuk om het te maken zelfs? Ja. Dus uh, ja, dus het, het zit er eigenlijk wel vanaf een jongste ja, in. Ja, ik weet, zit je in een auto of zo uh, nu? Ja, klopt. Ik zit in de auto. Ja, anders kon ik, ik kon het uh, niet combineren. Hoor je het wel? <laughs> nee, ja, ik, ik, ik heb het idee dat je ergens op de snelweg en op de A2 ergens zit of zo. Maar goed, maakt niet uit. Ja, klopt. Ik zit in, uh, in de, op de snelweg, inderdaad. <laughs> ja. ja, dat maakt niet uit. Je, je bent af en toe uh, even. Maar uh, nu ben je weer goed te verstaan hoor. Maar uh, dat zal dan uh, met de hand de uh, vrij. Uh, uh, nou ja, goed, noem ja, maar op. Dat is heel veilig. Ja. <laughs> even nog uh, even doorgaan. Want uh, als ik ook op jouw website. Maar dan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 De denken aan de jaren 60, de manier van leven, hoe ik in het leven sta is heel vrij en uh, ja, echt een beetje door een roze bril af en toe al het leven bekijken. Yeah. Um, dus ja, yeah, dat hedo is heel erg uit die tijd, jaren zestig, de jaren 60, de beatles uh, Flower Power. Ja, um, yeah, dus dat komt heel erg terug, maar dan in een modern, uh, modern jasje. Yeah.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 ja, Ik wilde daar wat over schrijven en toen dacht ik mezelf eigenlijk: ik zit in mijn kamer, alsof ik mijn eigen brein uh, aan het opeten was. Dat dus, het uh, gek werd eigenlijk. Um, maar ja, het nummer zelf is heel erg vrolijk en uh, heel grappig eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus je hebt eigenlijk als het ware van, van jouw jou eigenlijk, uh, ja, jou, hoe moet je het zeggen, je paniekaanval, heb ja. je je kracht eigenlijk uh, gemaakt, zoiets.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 Eigenlijk dat ik een beetje naar de wereld keek door de ogen van een alien. Um, ja. Dus dat ik eigenlijk de normaalste dingen die we elke dag doen, eigenlijk ga bevragen. Dus mm -hmm. Dat we allemaal in de metro zitten naar werk toe, of uh, hardlopen of een loopband in plaats van buiten in de natuur. Eigenlijk de normaalste zaken waar wij helemaal niet naar omkijken, dat ik daar eigenlijk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 Ik ben een beetje stout geweest in dat opzicht. Dus ik kan zo met de zak van Sinterklaas mee naar Spanje. Ik heb het wel ze gevraagd, maar ik heb geen antwoord verder meer teruggekregen. Dus ik ben stiekem toch zo brutaal geweest en zo vrij geweest om de nieuwe Holingsloot te laten horen. Uncolored, morgen komt die uit.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 Don't, don't say that you love me Everyone just thinks about themselves What got into me thinking you were something else Now that you're ever melting on the floor Oh my god, I wish I didn't love you anymore Everyone just thinks about themselves What got into me thinking you were something else Now that you're ever it's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 You thinking you were something else? Now that you've been seated, it, it's melting on the floor.